Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWSO 3. De politie in Brazilië heeft nog meer mensen opgepakt voor de bestorming van het parlementsgebouw daar gisteren. Gebeurde door duizenden aanhangers van de vorige president, Bolsonaro. Ze zijn het er niet mee eens dat Lula de nieuwe president is. Maar ze komen er niet mee weg, zegt correspondent Nina Jorna. Er zijn ook enorm veel arrestaties gepleegd. Hè. 1500 wordt hier in de Braziliaanse media gezegd. Dat zijn niet alleen de mensen die verantwoordelijk waren en betrokken waren bij die bestorming, Maar het zijn ook mensen die zich al maandenlang ophouden in tentenkampen rondom die militaire kazernes. Ook daar zijn arrestaties gepleegd. Het leger en de politie liggen nu onder een vergrootglas. Zij zouden te weinig gedaan hebben bij die bestorming. De horrorpollers in Den Haag zijn weer uitgezet. Denk je misschien, wat voor dingen? Nou, dat zijn van die paaltjes die uit de weg schieten als je ergens niet met je auto mag rijden... In Den Haag zijn er al meer dan 50 auto's tegenaan geknald. Ze werden er eerder ook al eens uitgezet. Laatst werden er waarschuwingsborden bijgeplaatst. En daarna werden ze weer aangezet. Maar het ging de afgelopen tijd weer mis. Zelfs premier Rutte heeft een hekel aan die dingen. Zegt hij tegen de stadszender Den Haag FM. Ik heb er zelf gelukkig nooit last van gehad. Maar het is natuurlijk wel een sluiptocht om met je auto nog in het centrum te komen. Het zijn er wel best veel eigenlijk. Dat je denkt, nou dat ding heeft wel zijn geld verdiend dan. Vreselijk, weg met die dingen. Weg met het ding? Ja, het is geen regeringsstampen hè. Moet snap ik, snap ik. Ah, en deze superster komt naar Groningen. Dua Lipa natuurlijk. Ze komt alleen niet om daar op te treden. Deze maand is Eurosonic Noorderslag in Groningen. Dat festival is in de muziekwereld echt een ding, omdat veel nieuwe artiesten daar worden ontdekt. Dua Lipa stond er zelf in 2016 en daarna ging haar carrière als een speer. Ze gaat er volgende week zaterdag een interview geven, samen met haar vader en haar manager, over wat Eurosonic voor haar carrière heeft betekend. Het weer in het noorden en het oosten, nog wat buitjes nu. Vannacht blijft het op de meeste plekken droog en morgen wordt een wisselvallig dagje met een graad of 8. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM met nu tussen app en vloed.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 Nacht, zuster. Wat bijna zonder al je zorgen. Nacht, zuster. Al niet de morgen. Nacht, zuster. <middels> Nacht sister. wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht sister. ik brand van binnen. Nacht zuster, doe iets aan je pijn. Nacht sister. wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht zuster, al ik de morgen. Nacht zuster, doe iets aan mijn pijn. Nacht zuster, nacht sister.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 Pijn, pijn, pijn. Nacht oh, oh, oh. oh, oh, oh. pijnen,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 I guess we're running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 Ik wil het zo graag what you love